5 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Zo'n 100 militairen gaan helpen met het opruimen van spullen... die uit containers aanspoelen op de Waddeneilanden. Ze zijn teruggeroepen van kerstverlof. Mogelijk gaan ze vanavond al. De burgemeesters van Schiermonnikoog en Terschelling hadden om hulp gevraagd... omdat de eilanden het zelf niet aankunnen. Zaterdag wordt er op Terschelling ook een opruimdag voor particulieren georganiseerd. Stranden worden overspoeld met spullen nadat er gisteren zo'n 270 containers van een enorm containerschip waren gevallen. Intussen is er naast alle rommel op Schiermonnikoog een zak van 25 kilo met een giftige stof aangespoeld. De Rotterdamse terreurverdachte die op Oudejaarsdag werd opgepakt blijft nog minstens twee weken vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald.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 De politie onderzoekt dat nu. Van de vier terreurverdachten die zaterdag in Rotterdam werden opgepakt... zijn er twee vrijgelaten. De andere twee blijven nog zeker twee weken in de cel. Verder zit ook nog een vijfde verdachte vast in Mainz. Nederland heeft Duitsland gevraagd of deze 26-jarige Syriër uit Rotterdam... kan worden overgedragen aan Nederland. Het Louvre in Parijs heeft vorig jaar een recordaantal van 10,2 miljoen bezoekers getrokken. De stijging van de bezoekersaantallen komt grotendeels door een muziekvideo van Beyoncé en Jay-Z die in het museum is opgenomen. Het Louvre is al jaren het populairste museum van de wereld. Het vorige record uit 2012 lag nog net onder de 10 miljoen bezoekers. Het aantal bezoekers daalde in 2015 na de terroristische aanslagen in Parijs.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 De A8 van Amsterdam naar Zaandam moet je de komende uren rekening houden met veel vertraging tussen Knopend Koenplein en Zaandijk. Op dit moment is de vertraging een kwartier, want de linker rijstrook is daar dicht. En dat gaat zeker tot morgenochtend duren. Het asfalt moet daar namelijk worden vervangen. Verder rijden er van en naar Schiphol geen treinen. Het komt door een brandmelding. Je moet rekening houden met extra reistijd daar. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wacht even, blijf leven. Ga naar prorail.nl slash veiligheid voorop en test je zintuigen. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met menu nu. De muziekboulevard. Meer luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. It is ZFM. Zandvoort Spend all your time waiting for that second chance. It's hot at the end of the day I need some distraction stemmig begin. Ja, wat wil je nog meer? Angel. Sarah McLoughlin. Nieuwjaarsrace op 5 januari van 10 tot 1945. Traditioneel vormt de nieuwjaarsrace, ditmaal op zaterdag 5 januari... het startpunt van het nieuwe racejaar op circuit Zandvoort. Het gratis te bezoeken race-evenement telt als tweede wedstrijd... voor het Winter and the Ranch kampioenschap van 2018 tot 2019 speciaal in het nieuwjaarzees is, dat het enige endurance race in Nederland is. Dit deels in het donker wordt verreden. En zoals ik net al zei, uh, natuurlijk is dat gratis en natuurlijk op het circuit Zandvoort. Ik ga door met Celine Dion en de Bee Gees. Immorality. you Ik heb een Golden Oldie uitgezocht. En het is een hele mooie van Roy Orbison. Ja, Roy Orbison. Maar dit is een speciale uitvoering. En het is California Blue. En dat is samen met de Royal Philharmonic Orchestra. Unshade Melody, Roy Orbison... met de, Roy, met de Royal Philharmonic Orchestra... wordt uitgebracht door Legacy Records... in samenwerking met Roy's Boys. Het is net gevestigd label... opgericht door de zonen van Roy Orbison... met het doel... Hun vader, catalogus en nalatenschap te beheersen. Het gloednieuwe album is doordrenkt van Orbison allerlaatste originele vocale opname in combinatie met de emotie en de muzikale wereldklasse van de Royal Philharmonic, Londons meest opmerkelijke orkest. Roy Sone, Wesley, Roy Jr. en Alex die dragen bij tot de extra instrumentatie op het album en ze worden af en toe vergezeld door de achtergrondzang van. Orbison-vrouwen, Wesley's dochter Emily Orbison... Wesley verloofde Jennifer Hicks, de echtgenote van Roy... Jen Asha Ar uh, Orbison en Alex' vrouw Erica Wolf Orbison. Ze doen allemaal mee en maken Unshade Melody... tot een generatie overstijgende familie-aangelegenheid. Hier komt California Blue, Roy Orbison... samen met het Grote Orkest uit Londen. Working all day, and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. California blues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 Dat was van vroeger. Tour Limited. Jump for Joy. Ja, en we gaan door met een heerlijk gauw Pearl was a singer. Elkie Brooks.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 Ja, dat was Queen, met No One But You. Ja, en wat gaat het van het weekend voor weer worden? Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, de middagtemperatuur die lag rond de 6 graden vandaag. En er was tamelijk veel bewolking met hier en daar zon. Verspreid over het land kwamen er enkele lichte buien voor. Want in vaar stond een zwakke tot matige noordwestelijke wind. En in de kustgebieden is de wind matig uit het noorden. Komende nacht blijft de bewolking de boventoon voeren en het blijft op de meeste plaatsen droog en in Zuid-Limburg is de mist niet geheel uitgesloten. De minimumtemperatuur ligt ongeveer op 3 graden. Dieperland inwaarts kan het in een opklaring lokaal tot het vriespunt komen. De west- tot noordwestelijke wind is zwak tot matig. Vrijdag overdag verandert er weinig en in het weerbeeld. De bewolking blijft overheersen en de regen wordt er niet of nauwelijks verwacht. In de middag wordt het een graad of 7. De wind neemt Iets toe en wordt bovenlandmatig. In de kustgebieden en boven het land wordt het lekker, lekker weer. Ik ga door met, een, met een, een ietsje modernere plaat. En het is Ed Sheeran met Castle on the Hill. When I was six years old, I broke my leg.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 Tijd op tijd, garantie voor gezelligheid. Hahaha, hi. Ay, Rosjo, soetze, joh. Eén chef, ik moet naar Wassenaat. De Disco on Ice 5 januari om 5 uur en de jaarlijkse Disco on Ice op de ijsbaan van Zandvoort. DJ's met leuke muziek, discolampen en een hoop gezelligheid. Kom je ook gezellig dansen en schaatsen op de ijsbaan? De datum, zoals ik al zei, is 5 januari 5, om 5 uur. En het kost ook 5 euro. Dus dat valt mee. heb je in ieder geval een hoop plezier. Ik ga door met The Backstreet Boys. I'll never break your heart. Nee. Black Seat Boys, zwijmelende meisjes. I'll never break your heart. Ik ga door met John Legend en All of Me. Oh. Oh. hier een gouden ouwe, ouwe.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 programma tot en met 9 januari. En dat is volgende week woensdag. The cringe. Vrijdag 4 januari, 5 januari en 6 januari. En ook nog de 9e om half 2 middags. En dan hebben we nog Crime of Grindelwald in de 3D. Vrijdag 4 januari, zaterdag 5 januari, zondag 6 januari en woensdag 9 januari. En allemaal om half 4. En dan hebben we ook nog die Nederlandse leuke film All You Need Is Love. En dat gaat over een presentator van dat bekende programma op de televisie... die plotseling spoorloos verdwijnt. En dat is 4 januari, 5 januari, 6 januari, 7 januari en 8 januari. En dat is om half 10. En dan hebben we ook nog de Bohemian Rhapsody. Het filmpje, ja, een hele mooie Bohemian Rhapsody over Freddie Mercury. Vrijdag 4 januari, 5 januari en 8 januari... En 4 uh, en 5 is het om half tien s'avonds. En dinsdags is het om half twee. En dan hebben we ook nog Mary Shelley. En Mary Shelley zal voor altijd herinnerd worden als de vrouw die het personage Frankenstein bedacht. Maar het levensverhaal van, Mel van Mary Shelley en de schepping van haar onsterfelijke monster. is misschien net zo buitengewoon. als haar fantasie. En dat is woensdag 9 januari. En dat is Simon van Kolom om half acht s'avonds. En dit was het. Nou, dat is. Meer dan genoeg weer. Wij gaan naar SNAP. Dus we gaan daar even flink tegenaan. We toch een beetje een stemmen kopen hè, voor Jong Zandvoort die straks komt. Ja, zo werkt dat. En die heeft zulke soort muziek. Maar ja, weet je wat het bij mij is? We kunnen wel om janken, weet je dat? <hè> Het is meteen een gezellige boel hier in de studio. Er zijn er weer twee bijgekomen. Voor het volgende programma. Dus ik zou in ieder geval eh, luisteren. U moet in ieder geval doorgaan met luisteren. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, ja dat is niet zo moeilijk. Hè? Met Thomas in, aan het stuur. Zo werkt dat met Thomas. <lacht> Wat heb je allemaal te vertellen, Thomas, eigenlijk straks? Vertel dat eens eventjes. Ik zal eens eventjes we zullen hem eens eventjes in de uitzending halen. Staat hij open? Staat die open? Wat? Ja, hij nou, staat open, <lacht> ja. <lacht> Nee, uh, we hebben zo uh, de top vijf games. Ja. Uh, top vijf films. Ja. Uh, we hebben de artiesten nieuws. Zo. En we hebben nog de evenementen. Nou, dan heb je genoeg, toch? Zeker. Oké. Okay. Nou, in ieder geval een hele goede uitzending. Ja, dank je wel. Genoeg ja. voor de luisteraars om te blijven luisteren, denk Zeker. ik. Zeker weten. Oké. Veel succes. gaan we gaan eens even kijken of we nog wat anders kunnen vinden eigenlijk. Ja, daar hebben we wat. Daar komt hij. We zijn geëindigd met Cletus Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Ik hoop niet dat u hem ziet. Nee, ik wens u in ieder geval een heel fijn weekend. En ik zou zeggen, blijf luisteren naar Jong Zandvoort. Met Thomas, onze Thomas. Ja, het is niet de kleine Thomas meer, hij is nou groot. <laughs> in ieder geval een heel fijn weekend. En graag tot volgende week.